Ja, ah, dat is het uh, vrouwenfeest. Ja. Ja, daar ben ik al niet meer over begonnen natuurlijk. Dus, dus, uh, nee, dat ja, is maar een, toch, ja. noem ons Ja, zeker. Het, uh, het initiatief was goed. En het is gewoon 250 uh, vrouwen uitverkocht klaar. Absoluut. Ja, uh, allemaal bij ons. Uh, onder, ons? Ons, onder, onder, onder ons, om het zo maar te zeggen. Hè? En uh, ja, dat wordt, dat wordt een gigantisch succes. Ja. Dus, dat maar wat is, gaat uh, er precies gebeuren bij dat. Uh... Ja, dat weten wij mannen niet. Want wij mogen Wees, niet komen. We, dat is een vrouwenfeest, <laughs> dus, uh, nee. Jammer, hè? Nee, ja, er zijn, uh, een, ook, ook daar is een prachtige line-up van uh, uh, vrouwelijke artiesten. Bouw komt bijvoorbeeld, Randy Morgan Wendy komt onder andere. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn mensen die in de scene zitten en die komen gewoon. Dansers ja. en dergelijke. Gezien de tijd moeten wij door met het volgende onderdeel. Ja. Lecture Consequences of Sexual Violence. Ja, de, god, er gebeurt zoveel dat ik het niet eens op oh, oh, oh, Ja, dat is de, de lezing. Je. Ja, precies. Ja. Gelukkig zijn jullie voorbereid. <laughs> uh, en mooi dat jullie dit weten. Er is inderdaad een lezing gegeven door uh, Kees Roos. Um, en hij is uh, uh, gedachtstherapeut en uh, ervaringsdeskundige. Het gaat over de gevolgen van seksueel geweld.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 We gaan de maandag. Ja, de maandag. Ja, dan barsten we natuurlijk los. Sowieso eerst met Rainbow Radio Zandvoort. <laughs> en uh, uh, daarna gaat het eigenlijk allemaal zeg maar, het, het grote feest waar uh, Zandvoort Pride The ah. Beach zo bekend staat. Uh, de parade gaat uh, van start. Okay. Uh, vanaf 1 uur is er een soort pre-party op het stationsplein. Ja. En uh, dan om 3 uur start de parade uh, vanaf uh, zeg maar de boulevard.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 jaar, is op dit moment uh, te zien in de bibliotheek. Dus daar hangt hij. Okay. Een, een mooie, mooie grote kleurplaat. Leuk. Um, daarnaast uh, traint uh, Clown Onky op. Uh, Ach, en die Clown Onkie? Uh, ja, die kent ja, ja, ja, weer. weer. Ja, ja precies. Ja, ja. En uh, daar gaat het eigenlijk meer op zoek de clown in jezelf. Ja. Uh, dus er is ook een workshop aan verbonden okay, voor kinderen. Oké. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk DJ Beat at the Beach...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 Dat is naast mango's. Ja. Dus naast mango's. Dus was, uh, dat kost 15 euro, hè? Is dat ja. 17? Weet ik, 16, 17? Weet ik, weet ik niet heel, heel, heel, heel, heel lang geleden. Dat ja. was nummer 15. Uh, was mango's. En als je dan teruggaat, want uh, 13 was... Uh, nu is dat nu nieuws en daartussen zit... Uh, Cosmico. De nummers staan een, een beetje af. hoor. Voor, ja, voor, voor 15 euro uh, kun je daar inderdaad een, uh, een ticket kopen. alweer inclusief mooie line-up inderdaad weer. En uh, goede verzorging. Want we kenden de feesten van, uh, van Mango's en Cosmico's. Dus dat uh, ja. uh, komt helemaal naar orde. We gaan gewoon Zelde, lekker met een goede knal eruit. Hetzelfde procedure als uh, bij alle andere activiteiten die betaald moeten worden. Uh, <sutters> gewoon via de website. Via vanaf. de website. Alles is eigenlijk via de website. Daar kun je je tickets kopen. Dan krijg je ook een ticket. Krijg je zeg maar toegestuurd via de e-mail, dus is digitaal. Kom je daarbij en dan heb je vaak, krijg je vaak een bandje. Uh, Zo'n Zo bandje zie uh, jij nu nee, nee, dat is een <laughs> regenboogbandje. Die, uh, die kun je kopen bij Pinkpoint uh, ja, ook in ook. Amsterdam, uh, bij de Westerkerk. Okay. Dus uh, ga daar je gadgets kopen en kom ja. dan uh, lekker in alle kleurigheid uh, naar Pride of the Beach komen. Het weer. gaat een heel uh, uh, bijzonder feest worden. Het gaat een, ja, een bijzonder feest. Ja, Bi plus bijzonder. Bi plus bijzonder. Ja. Ja. Ja. Ah, ja. Ik ga daar verder niet over in. <laughs> Waarom niet? Uh, nou, dan kan we wel discussie over vrouwen en mannen. En uh, hij en zij en she en dit. Dus, uh, nee, dan, het, gaat erom, het gaat erom dat het, het, het is de regenboogcommunity in de Diversiteit. Die biedt een feest aan voor Jan en alle man en trui en alle vrouw en, enzovoort. Ja, en wat ja. er tussenin zit. Dus het gaat erover dat we het feest van de liefde vieren. Dat iedereen kan en mag zijn wie die is. En zo staat hij ook. Heel Ronald, goed. bedankt.